22 juli 2021. Donderdag. Half vijf smiddags. Toen ik de laatste stappen aan het zetten was fietste, mevrouw van de sloot, je weet wel die vrouw van die ordinaire woorden, me voor de tweede keer deze week voorbij en stapte af voor weer een praatje. Ik zei nog net niet dat ik op weg was naar een feestje. Het feestje van de honderdduizend uitgelopen stappen. Thuis gekomen voelde ik me zeker meer dan een kwartier gewichtsloos. Hoe klein de mijlpaal ook is, na behaling ervan komt de euforie. Dood en geboorte zijn ook mijlpalen maar hele grote, die maak je zelf maar een keer mee en worden meestal gepland voor je. Hoewel sommige mensen veronderstellen dat je beide gebeurtenissen ook zelf regelt. Soort metaverse zullen we maar zeggen. ZDD maakt even pas op de plaats.